Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Een school in Zaventem in België krijgt politiebewaking. Het gebeurt vanwege bedreigingen. Afgelopen week was er een dodelijk ongeluk op het treinstation in de buurt. Twee jongens die aan het vechten waren werden aangereden door een hoge snelheidstrein... en een van hen overleefde dat niet. Op social media gaan berichten rond over mogelijke wraakacties. Iemand wil misschien met een wapen naar de school komen... De reacties onder de leerlingen zijn wisselend. Sommigen mogen zelfs niet naar school komen van hun ouders. Ik heb er niks mee te maken, dus ik ga verder naar school. Ik dacht eerst niet naar school komen, maar mijn mama zei dat ik moest. Maar ik heb nu wel een gerust gevoel omdat de politie er is. 600 van de 1400 leerlingen zijn vandaag thuisgebleven. Honderdduizenden OV-kaartjes die bedoeld zijn voor mensen met een laag inkomen in Amsterdam... blijken voor iedereen te bestellen te zijn. heeft te maken met privacyregels, waardoor het bedrijf dat erover gaat helemaal niet mag ...inzien hoeveel iemand verdient. Er is maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar... ...dus de gemeente hoopt dat mensen er geen misbruik van maken. In Duitsland is een cardioloog opgepakt... ...die wordt verdacht van een dubbele moord. Hij zou twee ernstig zieke patiënten op de IC... ...een overdosis aan verdovingsmiddelen hebben gegeven. De cardioloog werkt in een ziekenhuis in Berlijn. En goed nieuws voor gamers die bang zijn voor spinnen. Sinds dit weekend kan je die beesten er namelijk uitfilteren... ...in de game van deze filmreeks... Harry Potter, ja, de game Hogwarts Legacy, kun je nu spelen zonder de achtpotige insecten. Alle spinnen worden in het spel vervangen door een zwevend boos hoofd met rolschaatsen. Ook wordt het geluid aangepast. Gamers horen geen spinnenbootjes meer tikken en ook gillen de insecten minder. De Harry Potter game is trouwens een grote hit. Hij heeft al 900 miljoen euro in het laadje gebracht. Het weer. In het oosten vallen vanmiddag een paar stevige buien. Op andere plekken is het juist droog. Bij een graadje of twintig. Morgen, nat dagje, ook een paar graden kouder. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de N201 Uithoorn richting Hoofddorp staat dus de Schiphol-Rijk en aansluiting met de A4 twee kilometer. En de vertraging is een kwartier. En tot zover de verkeersinformatie.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 One, cause the aside, it, had to, it had to be done It's a pity, a pity men died We cannot, we cannot allow Adam's reason to scream hard We must mush them now We don't need to lie. It happened, it happened we the We haven't, right. we haven't a doubt Adam's and the right If you don't look out, are you suffering on their right? That. The heroes, the heroes return And the royalty are dead While the angels learn That the pain Old in all doors all doors there. Right. The OT be right. and, right. and, and, and the OT there. the the the crisis media and the Moses, so The heroes return and the violence is ten while the angel land. That the pain the city The heroes return. You see the angels learn. The plane never the city, learn. The plane never the city, learn. The plane never the city, learn. The pain of the city, It right side, one go so on our side. So it had to be, it had done, to be done. It it's done, done. It's, it's a pity, a pretty so man life. Right and left crusade. Just around when, be done, the bend. And when we, and when we invade, the done, world so it will done, end. Right side and fun, then the pain, right it quickly, quickly will end. And then the pain, it quickly will. We gaan En na een heel mooie eerste uur Zandvoort op zaterdag, zijn we alweer uh, toegekomen aan het uh, tweede uur van dit programma. Dat uh, na, de, na het uur met de burgemeester, uh, Benno. Ja. Dat was een heel gezellig uurtje. Gezellig man ook om in de uitzending te hebben. Precies. En, uh, en zeer informatief. Uh, maar we gaan natuurlijk keihard verder in dit uur met uh, nieuwtjes. Uh, misschien straks nog even het weerbericht, want dat is er even e bij e ingeschoten e met de rij. En, uh, en straks komt Roy van Buringen die komt vertellen over 27 mei. Um, en hij heeft een nieuwtje voor ons. En we zijn natuurlijk reuze benieuwd wat voor nieuwtje. De primeur uh, houd oh, de radio aan. Oh, oh ja, we he, hebben straks ja, een primeur. Echt, wow. Wow. grote primeur. Ja, ja. En we hebben natuurlijk nog uh, de evenementenagenda. Wat uh, leuke uitjes uh, voor de komende week. En, um, nou, en dan uh, is het uur ook alweer voorbij, want als je radio maakt, uh, beste mensen, dan vliegt de tijd. En dat is een beetje raar, want uh, je denkt, nou, 60 minuten, hoe moet dat er allemaal? Nou, ik kan je vertellen. Kom eens kijken bij ons in de studio. Nou, we en, moeten en, nog naakte tuindieren ook. Dus uh, uh, ja, ja, eigenlijk nou, hebben we het wel heel druk. Ja, uh, ja, ja. En, uh, en morgen gaan we ons helemaal een sip lachen, want is morgen de dag van de lach. Kijk, daar houden we van. En dan hoop ik volgende week met Richard Buitenhekken daar verder over te kunnen praten. als thema van hoe belangrijk is eigenlijk lachen voor ons. en wat doet het met je lichaam en met name je geest. Want dat is natuurlijk super belangrijk dat daar nou ja, iets, iets helends in zit. Of nou, het is gewoon lekker lachen. Het is gewoon heel gezond voor je. Zeker. Nou, net hadden we Jan van der Leden, daar Hebben we niet omgelachen? Want nee. uh, ja, Jan had uh, slecht nieuws op dit moment. Uh... 1-0 daar in uh, Horen, dus uh, zwaluwen de team uh, waar we vandaag tegen spelen... Uh, ja, die staat al voor, terwijl we net een kwartier aan de gang waren daar, Benno. Dus uh, ai, ai, dat belooft niet ai. veel goeds uh, nee, straks nee, nee, meer nee. van Jan van der Leden. Nee. Ook dat hoor je bij Zandvoort op zaterdag. Nogmaals, een hele goeiemiddag. ZFM, al 32 jaar het geluid van Zandvoort... met een zee van muziek en een golf van informatie. En hier is En hier is Eddie Money. Op de zaterdagmiddag, Joh. De Eddie Money en Take Me Home Tonight. Zometeen, ja, nog een keer. Daar gaan we, Benno, want we hebben echt een hele grote primeur voor Zandvoort. En daar komt Roos van Buringen voor naar de studio. Oh. Dat uh, zou rond half vier. Dus houd de radio aan. Jij weet het blijkbaar al. Ja, uh, ik weet het. Oh, oh, nou ik niet. En uh, dat moet vooral zo blijven, want ik word graag uh, verrast. Mag ik nu het weer doen, uh, meneer Harms? Oh, ga het weer maar doen. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, um, het weer morgen uh, is het uh, maximaal 17 graden in Zandvoort. Er gaat 3 mm regen vallen. Uh, de wind komt uit Zuidoost. Drie bovenvoort. 30 procent, uh, kans op regen. Met de UV, met een UV van vier... Um, en wat dat allemaal precies inhoudt, volgende week om 2 uur zit uh, links van mij zit, uh, Kelly Den Oude en die is, uh, uh, nou, die heeft uh, heel veel gestudeerd, maar is uh, helemaal gespecialiseerd in preventieve gezondheidszorg en daar valt eigenlijk dat smeren uh, tegen, dus die, die blok 50 hebben ze het altijd over, ik snap er niks van, maar goed, dat gaat zij helemaal uitleggen. En dan in combinatie met de uh, vitamine D-opname. Dus als je je insmeert... met uh, zonnebrand... dan... Uh, neemt je lichaam daar nog wel vitamine D op? En dat is een heel interessante vraag. Uh, maar je om... wil ook bruin worden natuurlijk. Je wil ook bruin maar je wil niet verbranden. En nee. je wil dat je lichaam vitamine D opneemt. Dus dat is een beetje een spanningsveld. En daar gaat zij ons uh, volgende week over vertellen. En nog veel meer natuurlijk. Nou, maandag is het uh, een beetje mistig lijkt wel. Of het schijnt dan mistig beginnen. Ook 17 graden. Uh, met een uh, 20% kans op uh, zon um, de UV gaat dan naar 2. Dinsdag en woensdag een beetje regenachtig van 8 tot 4 mm. Dus we krijgen best wel een bak regen de komende week. En daarna gaat vanaf donderdag de temperatuur weer omhoog naar 16, 17 graden. Tot volgende week zaterdag een hele wisselvallige week met genoeg water voor de tuin. En, nou, um... dat hebben ze gisteren op uh, Bevrijdingsdag ook gehad hè? in uh, de rest van het land. Want, uh... Ja. Zandvoort Haarlem had daar gelukkig helemaal geen last van. Nee, hè? dik aan uh, bevrijdingspoppen ja, natuurlijk. Ja, het was droog hè. Het was droog. En uh, ja, zonnetje in Zandvoort uh, zelfs. Ja, dus, uh, precies. Dus, uh, en in Amsterdam stonden de straten blank. Echt, ja, echt ongelooflijk. Zo'n ja, zo zo. verschil. Ja, dat weet jij dan weer. Nou, dat is helemaal goed. Uh, en nou, voor ons de tuintjes in Zandvoort... in ieder geval ook nog een drupje water van de week. Dus uh, wat dat betreft uh, zullen we... En weet je wie ook behoefte aan water heeft? Uh, de Amsterdammers op dit moment... tenminste, dat was voorochtend zal ik even gelijk meenemen... was er een, een grote brand uitgebroken in het Westelijk Havengebied... op een transportband van een van die grote bedrijven. En de brandweer uit Spaarndam en de brandweer uit Velsen... die werden daar met uh, toch de nodige manschappen en wagens ook naartoe gestuurd... om de brandweer van Amsterdam te assisteren. Kijk, dankjewel voor uh, dit uh, nieuwtje. En dat was het weer ook weer. Nou, je hoort het al, Benno zegt uh, rooi gedag, uh, goeiedag en uh, hallo. Dat betekent uh, dat uh, ze dadelijk uh, gaan we praten en om vieren. Uh, met de primeur, dus hou de radio aan en dan ga je het allemaal meemaken. Wij hebben lekkere muziek, hier is Melba Moore. Dit is dit uit de jaren 70. lekkere gauw uit de jaren 70 van uh, Melbourne Moore, hoor je 'Free uh, to Youth Ride van uh, Jimmy Cliff, ook een uh, ja, vrolijke muziek, maar uh, ja dan moeten we het toch naar uh, horen en dan hebben we minder vrolijk nieuws uh, daar vanaf voetbalveld, want uh, het gaat helemaal niet goed uh, daar Jan. Het gaat absoluut niet uh, goed erop, het is gewoon één en al lam over de spelers, over het hele spel, het is... Heel grote gaten tussen de linies. Het is, het is ongelooflijk. Dat, dat, dat uh, Zwaluur heeft... alle vrijheid om te spelen. Ja, heeft, ja, de, heeft de trainer niet. al ingegrepen... of uh, nog, niet? Nee, nog niet? Nog niet. nog Maar ja, het is ook niet echt mogelijk. We hebben nee. uh, nee. Kas op de bank... die uh, net terug is van de blessure. Raymond, die waarschijnlijk nog... teruggeblesseerd is. Uh, Dylan, die heeft tijden niet gevoetbald, die op de bank zit. Ja, op de zit ook nog Mats Koning. Dat is uh, een jonge speler die uh, mogelijk in het veld gebracht gaat worden. Want we hebben wel gezien dat aan de rechterkant van de verdediging, zie je dat uh, Jurien speelt. En dan, daar vallen toch de grote gaat. Die jongen is misschien het meest fit van allemaal, maar heeft een tijdje voetbal. Nee. Jeetje, nou ja, het is echt walig gewoon. Uh. Het is vreselijk. Ja, want uh, normaal gesproken, dat uh, zwaluwen, ja, staan momenteel zevene. dus uh, ook niet echt een top, uh, top, top. Nee, top team. nee maar dit, dit verschil is gewoon te groot. Dat, dat, dat lijkt helemaal nergens op. Het is dood, het is dood en doodzone. Ja. En dan, ja, als het, uh, als het dan gebeurt hè, met een paar doelpunten, ja, dan uh, denk je ook van, uh, nou, dit uh, komt niet meer goed. En dan gooi je de handdoek in de ringen, zoals dat zo mooi is. Ja, Daar loopt, loopt de jongens er wel bij, Dat ja. is Laatste laatst om te zien. Ja. Nou ja, we gaan hem wel meemaken zo meteen, de, de tweede helft. Want we hebben nu nog heel korte spelen waarschijnlijk in de eerste helft. Nee, hij is afgefloten. Nu. Oh, hij is afgefloten, ja, oké. Okay. <svindelijk> nou ja, ik de tweede helft, Jan. We gaan hem toch uh, meenemen met jou, neem, neem ik aan. Ik neem niet aan dat je weggaat uh, nu. Nee, trouwens, ik ben met, iemand met Ruud meegereden, dus hij mag niet. Uh. Nee, zeker. <laughs> nou ja, zo meteen uh, de tweede helft. Dankjewel Jan en geniet even okay. van de rust daar. Oké, okay, hoi. Ja, dat is heel, heel slecht nieuws uh, daar vanaf Veld, uh, Bernouk. Zeker. Nou ja, heel, heel erg jammer. Met name ook omdat er vorige week natuurlijk ook een uh, drama was. Ja. En, uh, nou ja, uh, we blijven hopen. Het is even tijd, niet maar... anders. Ja. Zwaluwe 4-0 voor tegen SV Zandvoort. Ja, lekker schreeuwen, deze Itchy Daily en Say It, Say It. Lekkere muziek uit de jaren tachtig. Bijna half vier, Benno. Ja, je hebt ja. heel wat evenementen, maar eentje springt er echt uit die eraan gaat komen. We hebben het over het ja. buurtfeest. Ja, en, uh, wow. en, en Roy van Buringen, de organisator daarvan, uh, uh, ja, die is bij ons in de studio. Goedemiddag, Roy. Ja, goedemiddag. Ja, ja gezellig ja. dat je er bent. Gezellig. Um, je bent al een aantal weken geleden ben je begonnen met het organiseren. Waarom eigenlijk ben je in, heb je dit evenement uh, georganiseerd? En waarom ook in Nieuw-Noord? Nou ja, vorig jaar uh, stopte vanwege omstandigheden de kofferbakmarkt uh, in, uh, op het Gasthuisplein. En toen uh, waren er wat gesprekken geweest in Noord... Uh, met mensen, uh, de buurtbewoners en ondernemers... En toen gaven ze eigenlijk met mij mee van ja, in deze buurt gebeurt heel weinig. Misschien kunnen jullie als organisaties, docenten van de site uh, daar eens over nadenken of jullie een keertje wat kunnen doen. En toen was jij gelijk getriggerd? Ik was niet getriggerd, dat was mijn vriendin vooral. Oh. En, um, maar toen moest je aan de bak. Ja, ja, ja. Het speelde wel. Vrouw toen ging ik in december op vakantie naar Curaçao en ik had mijn laptop mee. En heel veel mensen kennen mij natuurlijk. Ik ben gewoon een workaholic. En ik ben op mijn... Maar wel even naar Curaçao, hoor je dat? Ja. Ja. Dus ik heb mijn plan, die ik naar iedereen heb gestuurd in januari... heb ik op Curaçao geschreven. Ja. En ja, het was toen nog papier. Ja. En nu is het... En dan uitvoeren. En dan uitvoeren. Ja. En dan kom je over heel veel hobbeltjes heen. Uh, heel veel regeltjes, hobbeltjes. Uh, mensen waar je, waar je moet proberen samen te werken. Wat is want dat natuurlijk toch ook af en toe wat lastiger is. Ja. Uh, een uitdaging is dat. Een uitdaging. Ja, ja, ja. En, ja, en dan kom je toch op het resultaat die we nu bereikt hebben. Ja. En dat gaat 27 mei uh, plaatsvinden. En maar geweldig. even voor het perspectief, Roy. Uh, van, uh, zeg maar van het begin tot, tot nu. Hoeveel maanden ben je daar dan mee bezig? Kun je zeggen, nou, een jaar of een half jaar? Nou... Um, eigenlijk ietsje korter dan een half jaar. Oké. Okay. En eigenlijk merk ik aan mezelf nu... Uh, dat eigenlijk nu dat je dit hebt gedaan... en er wordt al over een volgend jaar gesproken door heel veel partijen. Oh. Uh, het is nog geen eens geweest. Het is nog geen eens geweest. Maar je hoort het wel. Je, ja, volgend jaar kunnen we dat en dat en dat. Dan zeg ik ook van jongens, laten we eerst even ja. hierop focussen... en volgend jaar ja. verder. Ja. Maar dan hebben we echt al een jaar nodig. Ja. Ook, ook de subsidies, ook de, ja, de fondsen, de sponsors. Het is vergunningen. De vergunningen, dan heb je die... Want hoeveel last heb je daarvan, van die vergunningen, als organisatie? Dat je denkt van, ja jongens, kom op nou. nou ik zeg je eerlijk, ik heb hem aangevraagd. Dat um, heb ik ah, echt op het laatste moment gedaan... omdat ik op dat moment nog niet wist wat we echt gingen doen... Ja. Uh, acht weken geleden is dat gebeurd, die vergunning aanvragen. En dat moet ook binnen acht weken, mag, mag pas ook binnen acht weken. Oh, okay. Want dan, uh, als je het later doet, dan krijg je hem niet. En ik ben nu pas gebeld met een paar punten die we anders moeten doen. En. Ik zeg eerlijk, het viel me reuze mee. Oké, okay. ja. nou dan ben ik blij voor je. Want ja. uh, stel dat ze zeggen ja, beste vrienden, uh, je hebt het allemaal leuk bedacht. Maar uh, dat gaan we toch echt even anders doen. Dan, uh, maar komt dat, dat niet ook door je ervaring al? Want je, je, het is uh, niet het eerste evenement wat je organiseert in Zandvoort. Nou, ik, ik zeg je eerlijk, van, dit, de, de, van deze omgang heb ik hem nog nooit echt... Ik heb wel een keertje voor de schermen meegemaakt. Maar zelf helemaal organiseerden van puntje 1 tot het eindpunt heb ik nog nooit gedaan. En ja. dat heb ik natuurlijk wel afgekeken, geleerd... in, in bepaalde processen, ingelezen... Uh, veel gepraat natuurlijk de afgelopen maanden. En uiteindelijk, uh, ja, mag ik wel zeggen... het is toch niet, niet alleen de Roy Show, om het zo maar te zeggen. Het is echt wel dat we het met elkaar hebben gedaan. Uh, het bestuur van Zandvoort is zij natuurlijk... Uh, aan uh, si, uh, meerdere zijlijnen zijn er allemaal mensen gekomen... die van, oh, wat leuk evenement, kunnen we ook wat betekenen? Ja. En daardoor is het wel gekomen dat het nu uiteindelijk zo als het nu gaat is. Want ik heb nu nog geen eens het programma bekendgemaakt. Nee. Maar ja, dus dat... Uh, en je ja. hebt uh, heel veel geld nodig natuurlijk als je zoiets uh, organiseert. Ja. En uh, ja, wie ga je dan benaderen en hoe gaat dat uh, dan, uh, Roy, verder? Ja, het... het, het, het, het proces van geld uh, is niet mijn sterkste punt om, om dat voor elkaar te krijgen. Het verbaast me dat het, dat het zo uh, groot en huge is geworden. Maar uh, door middel van het plan te schrijven. en het uh, naar verschillende partijen te sturen. en ook best wel grote partijen zoals de Postcode Loterij, de Gemeente Zandvoort, Prewonen, Delafonds. Um, Delafonds? Ja, zelfs het Delafonds sponsort ons. Dus oh. dat is, het ruimt ook nog maar. Uh, dat zijn best wel grote partijen. Ik of ieder voor uh, de luisteraar. Dela is natuurlijk een, een uitvaartverzekering. Uitvaart, uh, ja, dat... ze doen het dood gewoon, hè? <laughs> ja, maar weet je waardoor het komt? Weet je waardoor het komt? Omdat het, het buurtfeest is niet... Het woordje feest is eigenlijk verkeerd gekozen. Maar het klinkt natuurlijk feestelijk. Uh, maar het buurtfeest is natuurlijk wel georganiseerd... om de buurt te verbinden ja. met elkaar. Maar niet alleen de buurt, maar ook de organisaties... maar ook het centrum met Noord. Ja, ja. En dat prakt die organisatie wel aan. Oké. Okay. Ja. Ik stel voor op een even muziekje en dan uh, gezellig muziekje, feestelijk Een Feestelijk muziekje, een feestelijk muziekje en, ja. dan uh, moet ik even uh, zoeken hoor. Jo, uh, okay. joh. En dan, dan gaan we gooien de... voor het blok. Ja, ja. Uh, je gooit me he, nee, nee, voor het blok. Nou, ja, je hebt toch al altijd iets feestelijk. Ja, waar, ik denk van nou, dan komt altijd ja. al de primeur, maar die houden we ja. nog even voor ja, ons. Ja, de primeur die ja, ja. komt zo. Ja, ja. Oh, de primeur komt zo. Nou ja, dan gaan we even de BG's draaien. Ja, gezellig. en een beetje dansen, Benno. Ja, heel leuk. You should be dancing. De uh, Bee Gees, een uh, heerlijke gouden ouwe. Volgens mij ergens uh, uit uh, de jaren zeventig. Nou weet ik, en zo dadelijk, We gaan eerst nog even verder praten met Roy... over het uh, programma van uh, 27 mei. Ja, ja. Maar daarna komt de primeur natuurlijk. Nou weet ik van diverse media... ...onder onze, onze mediapartner N.H. Nieuws, ja. ...want die houden ons ook in de gaten, Benno, trouwens. O oh ja, waar, waar? Ja, waar, ja die... Ja, nee, nee, die, kijk, die, die, die kamer, kijkt kijken ondertussen mee. <laughs> Zwaai maar even. Dus en, die, schrijven, die schrijven natuurlijk ook dadelijk uh, mee... ...want uh, ja, wij proberen de primeur te krijgen op de radio... ...maar uh, ja, de schrijvende media die, uh, die, die is ook actief. Uh, okay. Toch, Roy? Ja, nee, zeker. Ja, uh, dat hoorde jij ook. Ik, ik en mijn collega Joma Koperen zit met de pen uh, te schrijven. Dat dacht ik al, ja, dat dacht ik ja, ja, al. Ja, ja, ja. Nou ja, we gaan het maar, eerst hebben over het uh, programma, want uh, dat ja. is... Uh, ja, een hele ja, dag ja, vol uh, belevenis. Ja, vanaf 10 uur tot tot honderd uur zag ik. En het is. Wat gaan jullie ja, allemaal doen? Hij was zelfs eigenlijk tot 9 uur gepland. Maar ja. door toch veiligheid aspecten hebben we besloten om een uurtje te in te korten. Uh, maar waar we mee beginnen om 10 uur, dat is de opening. Met uh, de wethouder Bluis. Die, uh, oh. Gertjan Bluis, komt uh, langs een wat openingswoordje te doen. Ja. En uh, trouwens ook in ons programmaboekje, die iedereen. Vanaf, uh, ook, ja daar hebben we het straks over een programma krijgen, meer, ja. in ieder geval dat daar schrijft hij ook wat in maar oké okay, okay. uh, wethouder Bluis komt om om tien uur um, langs om een openingswoordje te doen um, en dan is ook meteen het evenement natuurlijk geopend ja. en dat doen we met de kofferbakmarkt die we verhuisd hebben naar de Vlemingsstraat van Noorderduinweg tot aan het einde bij de Keesumstraat. daar uh, zetten we allemaal kofferbakmarkt auto's in en we zitten al bijna vol dus wees op tijd voor uh, aan te melden Um, verder dan gaan we over uh, naar, het, uh, naar het koffieconcert die om half elf begint. Tot, nee. tot uh, half twaalf. Klassiek. Uh, nee, het is de Amsing Genootschap. Oh ja. En dat is de band van Erik Kolen... die ook ja. de, de expositie in het museum heeft gegeven. Speelt de burgemeester nog mee? Uh, nee, nee, nee. Ja. die is alleen maar bezoeker deze dag. Oké, okay. ja. nou is toch leuk. Maar ik vind het ook leuk. Je, je, dat je komt... weet nooit of hij op het podium springt. Ja, dat heet je, je nooit. Nee. Ik zou, wat speelt hij ook alweer? Basgitaar, hè? Uh, ja, ja, ja, ik zou er eentje in de hoek zetten, Maar Ja, ja, ja <laughs> wel, hè. Maar, maar neem jezelf mee, toch? Ja. Nou? <laughs> die uh, komt samen met... Dien komt nieuw voor optreden... het genootschap met oude... Nederlandse liedjes, echt. Oh, ik, leuk. Ik vind het geweldig. Ja. Leuk voor de ouderen ook in Zandvoort. Ja. En dan hebben we ook Lin Mee. En Lin Mee is een zangeres die ook regelmatig te zien is bij Pluspunt. Uh, die daar ook optreedt. Um, voor, de workshops voor de workshops en ja. koffieconcerten geeft ze ook. En, uh, um, ja. en het leuke is. Pluspunt is ook sponsor dan van het koffieconcert. Want uh, er is gratis koffie, thee en lekkers. Dom. Dus iedereen kan gewoon lekker een kopje koffie komen drinken. En genieten van de muziek. Het is geen feestmuziek. Maar het is echt puur om lekker wakker te worden. En gezelligheid mee te maken. Op, het, uh, op de Vlamingsplein. Uh, of waar staat op het uh, podium. Ja. Want uh, bij de blauwe flat komt er uh, met de rug toe. Een podium. Uh, richting uh, richting uh, Pluspunt uh, ja. staat het podium dan. Uh, verder hebben we dan um, om 12 uur. Starten we heel, met heel veel dingetjes, programma. Um, ik zit eventjes zo, ja. Um, in ieder geval, dan begint het, uh, het de bingo om 12 uur. Bingo. We hebben een open lucht bingo. En uh, dan uh, is iedereen natuurlijk van harte welkom. Een bingo kaartje kost 3,50 En we doen drie rondes, dus drie keer bingo kaarten. En, Prachtige uh, dus, uh, prijzen. Zeker, natuurlijk. waaronder kaartjes voor het Historisch Grand Prix. Een oh. uh, weekendkaart. Zo. Twee, uh, twee keer twee mogen we weggeven. Diro, die pakt uit zich. Dat is niet ongelooflijk. En dan hebben we ook nog daarbij een loterij. En die is dan wel in de avond uitreiking Of bij zandvoortinsij.nl te vinden. Natuurlijk in een filmpje. Um, dan hebben we daar de hoofdprijs van. En luister goed. We hebben natuurlijk die uh, race experience. Um, bij het circuit. Ja. En dan kunnen we um, te waarde van 500 euro... Een uur racen met 20 man in zo'n simulator. Oh, wat gaaf. Dat is ja. echt wat voor onze Rob hier. Die vindt het zeker. geweldig. Maar ik neem jou ook mee, ja, Pino. <laughs> ik ga dus altijd uh... rechtdoor in een bocht. Ik ben Daarom neem ik jou ook mee, hè? <laughs> ja. En dan ga je echt rijden op het, uh, op het circuit uh, oh, wow. met no. de Formule 1. Gaat. Ja, ja. Dus uh, dat is in ieder geval de hoofdvers voor de loterij. En die uitreiking is om half negen s'avonds dan. Maar uh, we zijn natuurlijk nog in de ochtend of in de middag. Ja, in om twaalf uur gaat ook de kids- en jongeren-area open. En daar uh, is van alles te doen. Moet ik het even vergroten. Moet, kan het niet allemaal nog uit mijn hoofd. Daar is in ieder geval springkussen, gratis suikerspin, uh, spelletjes. Uh, jongerenwerk is ook aanwezig. En uh, daar is ook, en daar kan je vanaf half één voor inschrijven tot, tot één... een, een groot um, ja, um, voetbalarena. Oh. Uh, want daar gaat het Panna Knockout uh, toernooi uh, georganiseerd worden. In samenwerking met... Uh, Sport- en cultuurfonds, uh, sportservice en jongerenwerk. En hoe heet het? hè? Pan, pannenkoek? Nee, nee pannenkoek. Oh. oud. Okay. Ja, dan moet uh, je eigenlijk uh, poortjes. Ja, schieten. ja, zoals uh, Willem-Alexander werd, uh, werd gepand, ja. uh, zeg maar. Ah, ja. oh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus dat is heel populair en dat is best wel leuk. Want het wordt ook gesponsord door de Dirk van de Broek landelijk. Okay. Dus dat is wel leuk. Uh, verder hebben we dan ook om uh, half één Bas Balloon. Die uh, ballonnen gaat vouwen. En dat is een soort van ballonnen vouwen in workshopvorm. Oh, ja. De kinderen mogen ook meedoen met ballonnen. Oh vouwen. ja, leuk is dat. Een soort ja. workshopje, ja. ja. Leuk. En vanaf 12 uur hebben we ook de workshops in Pluspunt. In het theater van Pluspunt. Uh, om 12 uur tot 1. Uh, 1 is dat Koning Lodewijk met 55 plus dans. En om half 2 tot kwart over 2 kwart over is de DJ-workshop van Maxime, DJ Maxime. En om kwart voor 3 tot half 4 is dat ook zo de workshop van uh, Maxime. Verder vergeet ik ook nog, vanaf 12 uur tot 4... is de informatiemarkt. Uh, vrijwilligersorganisaties, politieke partijen... of welzijnsorganisaties kunnen zich daar nog aanmelden... via info.sandvoortinsite.nl. En dan kan je voor een kleine bijdrage een kraampje huren. En dan kan je je organisatie uh, promoten. promoten. Ja, hartstikke leuk. Uh, uh, kan je trouwens ook nog uh, ergens uh, in een uh, hoek of op een uh, plein uh, zitten... om gezellig met de buren te praten en met uh, de mensen uit uh, bijvoorbeeld de Zuid uh, die langskomen? Zeker, ga ik, daar kom ik zo op, Rob, want we hebben nog even om 1 uur tot 3 uur de kindershow... met uh, clown uh, Pepino, die uh, komt helemaal uit Volendam. En uh, die gaat een uh, kindershow daar uh, geven op het podium. En dan vanaf 3 uur gaat het podium open... En dan hebben we daar de bar ook gestaan. Van Mango Beach Bar. Die gaat daar een bar neerzetten. En daaromheen komen natuurlijk tafeltjes en stoeltjes de hele dag al door. En dan kunnen mensen lekker zitten. kopje koffie drinken. Lekker wat drinken. En genieten van het weertje hoop ik. He, mooi weer. Ja, ja, ja, ja. En uh, genieten met elkaar. En inderdaad, dat babbeltje is heel erg belangrijk. Ja. En dan... Uh... De primeur. Ja, uh, want ik wil je, hem weten. Want, ja. heb je, je, want, want als heb je ik al, wil vertellen... Ja, ja, uh, nou... Maar mag Roy doen. Ja, dat ook. <laughs> nou. En zeggen. Uh, want het podium, want daar ja. heb je tal van artiesten, begrijp ik. Daar, daar hebben we diverse artiesten. Ik ga ze heel snel even opnoemen, niet zonder tijd. We hebben in ieder geval DJ Face, meneer. Komt uit Zandvoort tegenwoordig. We hebben Mike Dane. We hebben DJ Lady Mix. Maral en Daan uh, hebben we. Dat is een singer-songwriter duo. Uh, DJ Face, meneer, komt nog een keertje, hoeft niet. Uh, dan... Hebben we um, Margaret hebben we zangeres. We hebben. En dan komt hij. Ja. Dames en heren. Dames en heren, luister. We hebben zanger Brace. Brace. Kijk, kijk, kijk. Brace. Ja. Brace, ja. Brace hebben we kunnen boeken. En geweldig. En, uh, hij is en gelukkig weer helemaal terug. Uh, de Brace. De Brace is helemaal terug. De Brace. Ja, de Brace is helemaal terug. En wie is en, Brace? Want... Ja, Brace kennen wij allemaal natuurlijk van uh, de zanger die vroeger meezong met Ali B. Maar nu ook een hele eigen carrière heeft opgebouwd, waaronder met... Uh, met uh, Leslie Heese, ik vergeet zijn naam steeds. In ieder geval met Heese. Heese en Bracey noem ik ze altijd maar. En zij uh, hebben nu face muziek ook. Maar Brace is ook zijn eigen carrière. Beste zangers van Nederland. De Voices Holland heeft hier meegedaan. Uh, iedereen kent Brace bijna. In ieder geval, het is tussen, tussen de leeftijd van mijn leeftijd, dus 30 en, uh, en... Niet naar mij kijken, Roy. Kijk uit. Uh, je nou, speelt een uh, beetje voor. Nee, nee, nee. <laughs> nou, ik denk tussen de, laten we 40 zeggen, de, tussen de kinderen en de 40-jarigen ja, ja, dus moeten ja, ja, Brace ja. gewoon kennen. Oh, want ja. van die leeftijd was Brace gewoon uh, een maar, hit. Maar Brace heeft zijn eigen Wikipedia-pagina. Dus uh, daar kan je het ja. allemaal op terugvinden. Ja, en anders, maar het is ja, geweldig, Roy, dat je hem ja. heeft uh, kunnen strikken. Uh, geweldig. Want uh, dat soort mensen zijn altijd heel druk. En, uh, en dat, dat bestempel je ook als, zeg maar, als het hoofdoptreden? Dat is zeker het hoofdoptreden. En verder hebben we het gewoon lekker lokaal gehouden. En het is echt een cadeautje voor Noord. Ja. Want uh, na die 55 jaar dat de buurt bestaat... is er nog nooit een feest geweest in deze Zo. omgang. Okay. Omvang. En uh, dat wordt ook enorm gewaardeerd door de Zandvoortse politiek. Maar ook door de buurt en, en organisaties. Dus ja. daar ben ik wel blij om. Okay. Nou, we gaan de we... mensen uit de Oekraïne er ook nog bij betrekken? Ze zijn zeker uitgenodigd. Alleen, ja, dat ligt toch een beetje... Ja, uh, daar is niet echt de samenwerking in gevonden, helaas. Oekie. Dus, we gaan nou, naar Brace luisteren. Brace. Ja, en het ja, programma boekje, hè. Komt... Uh, oh ja, in gaan de we daarna. Gaan we oh, straks. Oh, oh, oh. oh, hij nee. komt nog terug. Ja, ja, ja, dat ja is voor ja. mij ook een verrassing, hoor. Okay, dus, ja, dus, ja, zijn we zijn nog niet je klaar. Je weet het nooit, maar uh, goed Brace goed. Gaan, we, gaan we draaien. 2017 bij de beste zangers. En toen deed hij deze plaats. Besta me mucho.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 Wist ik al gauw Ik vroeg aan haar, wanneer kom je vandaan Ja, lekker als die uh, 27 er is, uh, Roy. Ja, heerlijk. Ja, en hoe laat is me. het optreden van Brees? Oh, oh, oh, je dat oh al? Ja, ja, half zes. Half, half zes? Half zes, ja podium bij het uh, Vleemingsstraat. Uh, Wauw, ja. geweldig. Nou Roy, je, je vertelde net een, een zeer uitgebreid uh, programma, want ja. we zijn ergens tot half zes uh, gestrand, uh, maar uh, dan, het duurt tot acht uur. Ja. Uh, de mensen die kunnen dat natuurlijk allemaal nalezen, want het is niet uh, bij te houden met schrijven. Uh, je komt, er komt een heel speciaal programmaboekje. Ja, ook nog. Uh, ja. We hebben door alle sponsoringen en, en alle medewerking van iedereen uh, een programmaboekje kunnen creëren uh, met uh, 12 bladzijden. Zo. En met een leuk woordje van meneer Bluis. Ik schrijf er nog wat in. Er zijn nog wat andere mensen die wat schrijven. En natuurlijk het complete programma... want ik zou heus wel wat vergeten zijn in het interview... is allemaal uh, terug te lezen in dat boekje. En dat boekje wordt in ieder geval in, in Zandvoort Nieuw-Noord verspreid. Helemaal. Huis aan huis. Huis, aan huis. Uh, Daar gaan wij als, met onze vrijwilligersteam twee dagjes voor uh, lopen... en dan uh, heeft iedereen het. En uh, hij is ook wel terug te vinden op zandvoortdesign.nl slash buurtfeest. En daar uh, wordt op dit moment het hele programma alvast opgezet. Maar als het programma boekje uit is, zetten we die daar ook op. Ja, ja, ja ja, ja, ja, okay. ja. En, en, en verder nog ergens in het dorp te krijgen? Uh, nou, we gaan ze zeker nog even uitdelen op het dorp. Bij het dorp um, hebben we natuurlijk uh, bibliotheek ja. kan we brengen. Ik zal het misschien bij snackbar neerleggen. Sowieso bij, uh, bij het vishuis. Zeemeeuw uh, ja. komt hier uh, te liggen. Um, en, en nog op veel meer plekken. Ja, ja, ja. Alle boekjes die over zijn kunnen nog verspreid worden. Bij pluspunt natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dus dat. Wat uh, hoeveel boekjes heb je laten doen? 5000. Zo, zo. Ja. zo. Oh, zo, zo. dan kan je ook de weg nog wel even meenemen. Ja, waarschijnlijk wel. <laughs> waarschijnlijk wel. Oké, okay, dat dus, uh, goed. Ja, laatste dingetjes nog. Ja. Ik, we hebben natuurlijk de kofferbakmarkt. Ja, we kofferbak hebben alle tijd hoor. Ja, gelukkig. Ja. Kofferbakmarkt hebben we. Ja. Uh, daar is nog een paar plekjes voor. Wil ik nog even kenbaar maken. Uh, kunnen mensen voor 15 euro een plekje boeken? Maar heb je de zand gepast? Kunnen ze voor 5 euro? Dus die, die samenwerking hebben we ook met de gemeente. En wil je daarvoor opgeven, kan via info.zandvoortesiteit.nl. Of de informatiemarkt als organisatie kun je ook nog steeds voor opgeven. E Ik denk er dat heeft. je de dag en nacht werk aan hebt uh, gehad. Uh, ja. <lacht> of nog steeds? Nog, nog steeds. steeds. Ik ja. denk uh, dat het uh, na twee weken van het evenement uh, dan even klaar is. En dan houden we even een maandje rust. Ja. En dan begint het zomerseizoen ook weer op het strand. Ja. En dan gaan we daarna gewoon weer leuk verder. En uh, voor het volgend jaar denken. er zijn nu al ideeën om uh, volgend jaar uh, dit opnieuw te doen. Ja, het is heel grappig. We zijn er nu mee bezig met, nieuwe, met dit nieuwe evenement. Maar er wordt al heel veel door mensen... en genees door mezelf nog, want normaal ben ik de enthousiaste... van, uh, ja, volgend jaar. Maar we gaan nu lekker eerst nu dit doen... en kijken hoe het, uh, hoe het verder gaat. Maar dat de enthousiasme er is... en dat iedereen echt blij ja. is... dat het evenement er komt in Nieuw-Noord... En dat het ook echt een cadeautje gaat worden voor Nieuw-Noord. Uh, daar ben ik heel erg blij om. Ja. Ja, dus zal ik je verrast Benno, jij loopt er ook uh, rond ja, als uh, verslaggever. Oh ja, dat is. Uh, dat is ja, uh, ja, inderdaad. Want. <laughs> nou ja, verrast. Ik wist het natuurlijk wel. Maar inderdaad, we zijn de technische voorbereidingen al aan het doen. En uh, we hebben natuurlijk 27 mei is ook uh, open dag van de brandweer. Ja. Um, uh, dat is natuurlijk ook eigenlijk een hele leuke combinatie. Dat ze Zeker. vanuit het buurtfeest uh, even naar de Linéenstraat lopen voor de kazerne. Waar van alles te zien en te beleven is. Dat programma heb ik opgevraagd bij de... Uh, ...afdeling uh, persverlichting van de VRK. Maar uh, dat komt de komende weken ook uh, te sprake. En dan kom ik gezellig bij jullie. Nou, gezellig. Je bent en, welkom. Met, uh... en, en dan uh, gaan we er ook een feestje van maken op de radio. Zeker. Uh, leuk. Ja, ja. leuk. Want uh, 27 mei hebben wij weer een uh, Zandvoort voor jou. Ja. Vanuit uh, de studio van 2 tot uh, 7. Samen met uh, onze grote vriend uh, uiteraard uh, van uh, Entertainment for You. Fred Heij. En uh, ja, wij zitten dan uh, in de studio tussen twee en vijf uur uh, in ieder geval. En we sturen jou patte, dus, uh, Benno. Nou, leuk. Ik hoop niet dat het regen droi, want uh, ik ben een nee. stadse jongen en dan smelt ik. Vanuit het luspunt. Even voor uh, Benno dan, hoe laat uh, is de bingo uh, ook alweer? Bingo. Bingo. Hoe laat, uh, hoe laat is de bingo ook alweer? Half één toch? Nee, oh. 12 uur. 12 uur, uur. oké. Okay. Oh, nee, nee, nee, nou, dan nee. je, nou dan moet je eerder. Uiteraard mooie prijzen, heb je al uh, wat, uh, wat prijzen die je uh, kenbaar uh, kan maken, die mensen kunnen winnen? Nee, daar, dat is echt nog een punt. We dachten eerst even nu eerst die promotie even goed doen. En dan gaan we de, de laatste weken mee bezig zijn. Want er hoeft niet zoveel meer te gebeuren. En er zijn wel wat prijzen binnengekomen. Dat zijn gewoon de randprijzen. We hebben natuurlijk de kaartjes van het circuit. En we hebben wel trouwens bonnen van uh, het vishuis. Dus uh, de... Visschoteltje? Uh, nee, waardebonnen. Dus je mag ook oh, oh, ja. wat kiezen. Lekker hoor. En, ja. uh, Lekker. en ja. we hebben van Andrea bonnen. We hebben van Issy een cadeaupakket. Dus dat soort prijzen. Als iemand nog een uh, prijs uh, wil weggeven, kunnen ze bij, bij jou uh, aanmelden? Zeker, zeker. Via Bro, Roy, beloof je dat je uh, een week van tevoren nog even langskomt voor uh, de laatste updates? Uh, ja. Als dat gaat lukken. Ik ga proberen langs te komen ja. en anders wordt het bellen. Komt okay. ook goed. Ja, ja oké. Okay. Ja? Laten, Laten we dat al Wordt een mooie uh, buurtfeest 27 mei. Vanaf ochtends zal iedereen van harte welkom. Dankjewel Roy voor je komst. Yes, jullie heel erg bedankt voor de tijd. Ja, graag gedaan. Graag gedaan. En we gaan om twaalf uur gaan we bingo spelen. Bingo. Bingo. Komt ie aan, bingo. Ik ben een gokker, mijn naam is Heijn. Ik koop altijd loodjes per dozijn. Uit alle spelletjes doe ik mee. Van kranten, radio en tv. En in mijn stankroeg op de hoek. Daar breng ik een mene uurtje zoek met bingo.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 Toen ik ik, ik, ik, ik, ik? Nu koop ik honderd bingo kaarten, een hele stapel en gevaarten. En wat denk je? Ik heb prijs bingo. Ik raak volledig van de wijs. De hele zaak geef ik te drinken. En aan alle kanten hoor je klinken. Je ja, dan met u afrekenen, dat is 135 gulden drank. Uiteindelijk heb ik er wat gewonnen.